Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft sinds de aardbeving in Huizingen van augustus 2012 14.000 schademeldingen binnengekregen. Dat maakt het bedrijf bekend op een bijeenkomst over gaswinning in het provinciehuis in Groningen. Na de beving vorige week bij Leermens kwamen 950 meldingen binnen. Sinds de schok in Huizingen heeft de NAM 50 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.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 Twee televisieverhalen over de toeslagenfraude door Bulgaarse bendes... zijn genomineerd voor De Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Dat zijn verhalen van Caro Brandpunt en RTL Nieuws. Verder is Volkskrant-verslaggever Jeroen Trommelen genomineerd... met zijn nieuwsverhaal over Henk Krol van 50PLUS... die geen pensioenpremie betaalde voor het personeel van de G-krant. NRC Handelsblad is genomineerd voor een verhaal over de Amerikaanse geheime dienst NSE. De winnaars van De Tegel worden op 27 maart bekendgemaakt. Het weer nog vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Minimumtemperatuur 2 graden. Morgen wat zon en tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 because of what I've done but because of who.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 machtig maken voor mij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 Dit is